Prins versloeg met zijn programma Nacht en Om Thijs... ...en mede-finalisten Thijs van Domburg en Jennifer Evenhuis. Kameretten bestaat sinds 1966. Het Vierdaagse Festival wordt gezien als een belangrijke kweekvijver... ...voor jong kabarettalent. Eerdere winnaars zijn onder andere Brigitte Kaandorp... ...Herman Vinkers, Hans Thewe en Theo Maassen. In Genève hebben tegenstanders van de wereldhandelsorganisatie WTO... ...verniedingen aangericht. Zeker 14 mensen zijn gearresteerd... In het centrum van de stad werden ruiten van banken en juweliers ingegooid. Ook zijn auto's in brand gestoken. Maandag begint in Genève een driedaagse vergadering van de WTO. De Verenigde Staten, China en andere grote handelslanden... proberen afspraken te maken om de economie uit het slop te halen. De wetenschapsprijs van het Prinses Beatrix Fonds... is toegekend aan de Amsterdamse Parkinson-specialist Heutink. Met de prijs van een miljoen euro... kan de vuurhoogleraar verder onderzoek doen naar de ziekte van Parkinson... In Nederland hebben ongeveer 50.000 mensen die ziekte. De behandeling richt zich nu vooral op de bestrijding van symptomen. Een effectieve therapie is er nog niet. De finale van de ATP World Tour Finals gaat tussen de Argentijn Juan Martín Del Potro en de Rus Nicolai Davidenko. In de halve finale versloeg de als vijfde geplaatste Del Potro de zweet Robin Söderling in drie sets met 6-7, 6-3 en 7-6. De als eerste geplaatste Federer verloor eerder al van Davidenko. In de derde set was Federer op een 5-4 voorsprong nog maar twee punten verwijderd van een finale plaats. Maar de als zesde geplaatste Rus vocht terug. De finale in de O2 Arena in Londen wordt later vandaag gespeeld. Dan het weer: bewolkt en van tijd tot tijd regen en een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Minima rond 5 graden. Ook morgen regen of motregen, minder wind en een middagtemperatuur van een graad of 9 graden.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 I'm walking away before I do I'll with the bird excuse me mister I've got other things to do than to stand here listening to you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 When you mess with your mind that you've gone So you